Bastiaan Nachtigal met het NOS journaal. De Westerse bombardementen op syrische doelen waren zeer succesvol, dat zegt de Britse minister van defensie. Het Verenigd Koninkrijk, de VS en Frankrijk hebben samen drie doelen gebombardeerd die gebruikt zouden worden voor chemische aanvallen. Volgens de Britten hebben de aanvallen een aanzienlijke impact op wat het syrische regime in de toekomst nog kan doen. EU-president Tusk zegt dat de aanvallen duidelijk maken... dat Syrië, Rusland en Iran niet zomaar door kunnen gaan met deze menselijke tragedie. Als Leefbaar Rotterdam weer een coalitie vormt in de gemeenteraad... keert Joost Eerdmans niet terug als wethouder. Dat heeft hij gezegd in een interview met het AD. Hij wil verder als fractievoorzitter in de gemeenteraad. In Rotterdam wordt nog bekeken welke coalities er mogelijk zijn. Leefbaar Rotterdam is de grootste geworden... Maar D66 en de PvdA willen niet met die partij samenwerken. Een meerderheidscoalitie vinden valt daardoor niet mee. Eertman zegt dat zijn besluit met de moeizame coalitiebesprekingen niets te maken heeft. Regisseur Milos Forman is overleden. Forman regisseerde een aantal wereldberoemde films, waaronder Hair, One Flew Over the Cookies Nest en Amadeus. Voor die laatste twee films kreeg hij een Oscar voor beste regie. Forman werd geboren in het huidige Tsjechië, maar verhuisde naar de Verenigde Staten. Daar behaalde hij zijn grootste successen. Volgens zijn vrouw is Forman na een kort ziekbed rustig heen gegaan, omringd door zijn naaste. Hij is 86 jaar geworden. Max Verstappen start bij de grote prijs van China vanaf de vijfde positie. Zijn teamgenoot Rijkonen bleef hem nog net voor. Hij was 87.000ste van een seconde sneller. Pol is voor Sebastian Vettel. Hij bleef opmerkelijk genoeg. De Mercedesen van Bottas en Hamilton ruimschoots voor. Het weer. In het uiterste noordoosten valt eerst nog wat regen. Verder schijnt af en toe de zon en is het lange tijd droog. Het wordt 14 tot 19 graden. Vanavond vanuit het zuiden buien.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. A man we passed just try to stare me down. And when I looked at you you looked at the ground I don't know who he is but I think that you do that who is he and what is a he to you I had something in I met them. Yeah Hotel Wij zijn hier weer met het programma Goedemorgen Zandvoort. Het is uh, zaterdag 14 april. Naast met zit Kodraijer, welkom. Hallo Ben. Wij gaan dat samen, is lang geleden. Ja. ja, dat is zeker lang. Jij bent ook vaak het land uit en zo. Ja, dat, uh, dat klopt. Mij Wij gaan uh, deze... Ochtend het samen presenteren. Techniek en de muziek is van jacques Joseph Duinmeijer. Redactie Gert van Kuik. En de eindredactie, uiteraard, weer van Gerry Rutte. Die ook de koffie doet samen met Gert van Kuik. Mocht je willen komen kijken, wat vertellen of luisteren. kom dan gezellig naar Hotel Hoogland. De koffie staat klaar. We gaan beginnen met Wendy Schramma en Kees Hoed. Het eerste 10 minuten en daarna Cor. Daarna hebben we de opening van de Kinderkunstlijn. op 16 april. En <kijf> Marianne Rebel komt er wat over vertellen. Ook Peter Tromp is weer aanwezig met een nieuw item voor Classic Concerts... met Piano, Recital, aquatramens, Herman de Rauw en Wilma Broer. En in het tweede uur, dan hebben we uh, Sociaal Zandvoort... Uh, want die keert niet meer terug in de raad... en Willem Paap komt er wat over vertellen. Iris die gaat naar Ethiopië om les te geven daar op een schooltje in het Oerwoud. Nou, dat lijkt me erg leuk om daar eens een gesprek mee te hebben... want wij moeten natuurlijk daar nauwkeurig de Facebookpagina vervolgen hoe het er allemaal oh. aan toe gaat. Doe je dat nog, Facebook, dan? Ja, <kluis> nou, ik heb het niet opgezegd. <kluis> <kluis> nou, Cor, hoe even lekker uit? Ja, droog uh, plekje, Mikaël. Uh, Michiel Vaas, die komt daarna vervolgens wat vertellen over Vintage, het Zondvoort. En dat is van 20 tot en met 22 april. Vintage is met die uh, oude volkswagen, toch? Dat is volgens mij ja, volkswagens en nog wat andere uh, omgangende dingen ofzo. Nou, hij kwam net voor mij in, een hele mooie Volkswagen, dus we gaan zien waar hij straks mee aankomt. Tegenover ons zitten Wendy Schama en Kees Hoed, welkom. Dankjewel. Goedemorgen. Een lijk in de kast, In de vriezer. de vriezer, de vriezer, de vriezer ja. ja. Een beetje dichterbij. Oh. Uh, een lijk in de vriezer is een onaardig uh, titel voor een uh, toneelstuk. Ja, inderdaad. Uh, ik heb uh, het voorstukje gelezen, maar uh, vertel het zelf. Uh, Waar gaat het over? Het lijken in de vriezer is eigenlijk een, een, komische, een komische thriller. Dat hoor je ook wel een beetje aan de titel. Het lijkt heel erg luguber, maar het is eigenlijk heel komisch. Um, het gaat erover, ik mag niet te veel verklappen, maar nee. over een, nee. Nee. <laughs> een kolonel. En die, uh, ja, nou ja, die gaat schieten. En dat gaat natuurlijk mis. Oei. En er komen allerlei types. Want de kolonel die denkt, ja, ik kan dit niet oplossen. Ik vraag de adjudant. Dus die komt ook, samen met zijn nichtje. Nou ja, en zijn vrouw um, van de kolonel. Het is trouwens de kolonel, Kees. Zijn vrouw die uh, wil ook van alles. En, en dochter ook. En er zijn ook wat andere dingen die ik niet kan vertellen over Kees of de kolonel. Nee, dat is wel over... <lacht> Nou, einde interview. Ja. <lacht> maar het is een... Uh, niet heel moeilijk stuk qua, uh, qua verhaal. Best wel een makkelijk verhaal. Maar de types die maken het zo ontzettend leuk en komisch. Dat je dat zeker wordt moet de, komen kijken. Wordt, ik kom zeker kijken. <laughs> uh, de kaarten zijn inmiddels al besteld. Uh, en dat mag. Want uh, uh, jullie hebben een grote schare aan uh, donateurs. Ja. Maar uh, je ja. zult er altijd nog wel een paar kunnen gebruiken. Voor die drie stoelen die dan niet donateurs altijd. zijn. Altijd. Ja, Iedereen is altijd welkom. Ja. Hey, um, de Hildering het zich in de stukken uh, die altijd komisch zijn, Kees. Ben jij ook komisch? Ik, je kijkt zo streng als kolonel. Ik, ik mag tegenwoordig wel in de komische stukken mee spelen. <laughs> ja, ja. Mocht dat vroeger niet? Nou, ik, ik zit pas drie jaar bij, uh, bij de vereniging. En tot nu toe heb ik uh, altijd de komische stukken gespeeld. Ja, nou, we dat spelen de, uh, natuurlijk twee stukken per jaar. Onder uh, twee verschillende regisseurs, Mark Versteeg en uh, Nelke. En wie regisseert dit? Nelke Koningsburger, die uh, regisseert nu. En uh, ja, meestal speel je een van de twee stukken als spelend lid. We hebben 27 uh, toneelspelers. En één van de twee, daar zit je meestal in de cast. En dan doe je anders wat uh, ondersteunend werk. Decor of uh, ja, alle hand- en spandiensten die er naast het podium ook nog zijn. Mm -hmm. We doen het niet alleen met z'n zevenen op het podium. Nee. Maar er zit natuurlijk nog een hele groep... Om ons heen, die decor bouwen, alles opzetten, regelen, de requisieten klaarmaken. De souffleur die daar de hele avond in dat in in zit, in benauwde bakje vooraan zit om ons te ondersteunen. Dus, ja. uh, hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want jullie gaan natuurlijk iedere keer een stuk instuderen, maar wie, wie selecteert die stukken? Die stukken worden geselecteerd door de leescommissie, hè? Ja? ja, we hebben een leescommissie. Die lezen alle stukken. En uh, de regisseur, die bepaalt wel welk stuk het wordt. Ah, dus de regisseur, jullie... die, die krijgt de stukken van de leescommissie. Oh, jullie stellen voor? De, de leescommissie, leescommissie ja. ja. We hebben ook een databank. En is... daar staan ook allemaal stukken in. Met er ook opgeschreven wat, wat wij ervan vonden. En daar kunnen ook stukken uitgehaald worden. Ah, dat wordt al uh, goed onderzocht dan altijd. Ja. ja. Dus, uh, uh, er wordt wat gelezen... Eén wordt het en die andere worden toch bewaard voor als je eventueel ja. later nog ja. toch dat stuk wil gaan spelen. Ja, en wordt vaak ook, ook voor het hele jaar al gekozen, ah, dus voor okay. en december en voor april. Het is ook een beetje afhankelijk wat je aan spelers hebt natuurlijk. Nou ja, als je de je 7 twintig 20 20 vinden heb. voor uh, 20 mannen en mannen is natuurlijk altijd een, uh, een probleem. We hebben meer vrouwen in het speelgroep dan, uh, dan mannen. Ja, daar moet je de keuze van je stuk moet daar ook een beetje rekening mee houden dat het past. Ja, als ze je altijd nog een vrouwelijke kolonel nemen nee. Bijvoorbeeld, dat wordt regelmatig wordt de toegepast. Nou, ja. ja, waarom zou je het niet doen, toch? Maar ja, 27 personen, weet niet, dat, dat moet toch wel lukken? Ja, absoluut. Uh, een jaar van tevoren geven ze al, al aan welke stukken ze mee willen spelen. En het verschilt gewoon heel erg. Dat kan al. Ja, het verschilt heel erg. Soms hebben we echt maar 10 spelers die willen en soms inderdaad alle 27. Is dat afhankelijk van het stuk of afhankelijk van de tijd? Tijd, ja. ja. Alleen uh, soms wil je echt een stuk en dan ga je niet naar de personen kijken, dan ga je echt naar het stuk. En dan kan het zijn dat je niet meespeelt. Dat ook. bepaalt de regisseur. Dus de regisseur die kiest de, de figuur uit. De ja. Ik heb een streng kijkende Kees nodig. Ja, wordt al, ja. ja, ja. Of Kees, je hebt al twee keer niet meegespeeld, die is nu weer ja, ja, ja, ja. mee te spelen. Doe jij wel mee deze keer? Ja, ja ik doe ook mee. Ik ga, niet, ik ga niet draaien ook. maar niet. Nee, ik ga er niet op nou, raaien. Ik kom er wel een paar keer tegen op het pad. Ja, ja dat, dat lijkt mij wel. Ik zit altijd met plezier de deurtje open, deurtje dicht te kijken. Uh, ik vind het prachtig. Maar, um, niet alleen volgende week, uh, vrijdag en zaterdag, is het feest. Het is ook dit weekend feest. Ja, vanavond. Ja. Uh, de jeugd speelt. Ja. En wat voor stuk spelen zij? Zij spelen de nieuwe kleren van de keizer. Wie? Het is een sprookje. Wel in een iets ander jasje gestoken. Maar het is een sprookje. En er wordt vanavond gespeeld. Dus alle jeugd is nu heel erg zenuwachtig. <laughs> Wat gisteren ook echt bij de generale te zien was. Maar ja? ze hebben onwijs hun best gedaan. En echt... Ik denk echt dat het een heel gaaf stuk gaat worden vanavond. Ja. Zij spelen maar één voorstelling. Hè? Ja. Ja. ja. En uh, de, de ouders zijn inmiddels voorzien van kaartjes. Ja. En de overgeleden of uh, belangstellenden vanavond, kunnen gewoon ja. binnenhupelen. Voor vijf euro. Ja, aan de kassa. Om half euro. acht gaat uh, gaan de deuren open. En om acht uur starten met een stuk. Dus uh, ja. Echt acht uur? Nou, nou ja, acht ja, ja, acht uur kwart over acht. Ik kijk even, even naar de voorzitter. Het ligt er waarschijnlijk aan hoe druk het is met de bar. Ja. Nou, ze, hebben de een, ze hebben in de krocht een heel mooi uh, belletje. Ding dong. De voorstelling gaat beginnen Dat klopt. <lacht> Ik hoorde. wel mooi. Ja, en er zijn ook de, onze trouwe uh, kijkers. Die hebben ook uh, best wel hun eigen plekjes waar ze willen zitten. Dat ze het goed kunnen zien of goed kunnen horen. Die dus, komen op tijd. Die komen yeah. op tijd om, yeah. uh, om het plekje te kunnen zitten. Onze ja, nee, afbrek, ze hebben we natuurlijk al een hele trouwe schare Al jaren. Ik heb de voorzitter wel eens horen vertellen. willen de drie mensen die nog geen donateur zijn dit nog even op gaan geven. <laughs> Omdat het vol zat met, uh, met donateurs. Uh, reserveren was vroeger wel, hè? dat is niet meer. Voor de jeugd niet bedoel je? Nee, voor voor de, uh, de... Uh, jawel, je mag reserveren. Alleen uh, dat doen we wel echt voor mensen die dat dus ook echt nodig hebben. Oh, ja. Dus die in een rol uh, zitten of niet heel goed kunnen zien. niet zijn, heel ja. goed kunnen horen. Dus we hebben nu ook wel volgende week een aantal reserveringen. Ja. Nou ja, prima. Ja. Voor volgende week? vrijdag en zaterdag al vol of redelijk vol. Uh, we hebben nog bij de Bruna 15 kaarten voor de zaterdag liggen en 30 voor de vrijdag, dus we hebben nog wel wat over dan uh, zou ik degene die dat erg leuk vinden om mijn lijk in de vriezer te zien, ja. spoed je naar de Bruna, ja. want uh, 15 en 30 is het natuurlijk zo uitverkocht zeker ja. nou, misschien moet je dat dan volgende, volgende week ben je al begonnen, anders zou ik je nog even door kunnen geven dat je niet meer naar de Bruna hoeft ja, ja. nee, nu nog wel nu nog wel Um, ik wil toch graag weten wie er nog meer mee spelen. Oh, dat mag. Uh, nou ja, ik, Kees, Heinz Rama speelt mee. Hil uh, Nieland, Martine Aardegeest. Jan-Hil Dietz, Ina Vos. Ina Vos. En dan hebben we er zeven? Ja. Zeven en zeven, een klein groepje. Ja, dat is een klein groepje. Ja. Helemaal op elkaar ingespeeld inmiddels. Ja, heel ja. erg op elkaar ingespeeld. Maar Nelly is ook echt iemand die er wel voor zorgt dat je iedere keer een stapje hoger gaat spelen. Dus uh, dat komt helemaal goed volgende week. Alle vertrouwen in. Gaan er nog... Uh, uh, eigen dingen gebeuren? Uh, op, uh, op de zaterdag? Of mag je dat... Dat ga je natuurlijk dus niet verklappen. Nou, dat je nu iets... nou er, er, er, er gebeurt wel eens iets wat niet in het script staat. Oh. Uh, nee, dat is vaak nou, dat op de laatste... we nu nog niet weg, anders is het voor de tegenspelers ook geen... Ik hoop het niet. Nee, nee, nee. Zoals uh, meneer Dietz die een foto van Odieslager en Odieslager heeft ja. ja, dat. Gewoon een wereld uh, Dat wereld. <laughs> Zou kunnen. Dat ja. we ja. alle spelers gewoon <laughs> lekker voor zichzelf. Ja. Ja, het is niet meer zo dat uh, de regisseur uh, met de handen in het haar wegrent, omdat er van alles gebeurt. Nee. nee. Jullie zijn nee. in de Generaal altijd netjes? Ja, ook weer niet altijd. <laughs> Soms dan worden er dingen bij de generalen gedaan, wat niet bij de voorstelling kan. En dat wordt dan uh, ja opgenomen of nee opgenomen? Nou, dat wordt dan niet opgenomen. Ah, nou. nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat mag dan weer niet? Nee. Oké, okay, um, even samenvattend vanavond de jeugd. Half acht gaat het zaaltje open. Iedereen uh, uh, kan nog daarheen en de kaarten zijn daar te koop. Ja. ja. Volgende week vrijdag en zaterdag gaat de zaal ook om half acht open. Acht uur gaat het belletje. Dan komt de voorzitter vertellen uh, hoe het gaat... En dan gaan jullie spelen, vrijdag en zaterdag, 15 kaarten voor de vrijdag. Zaterdag? Voor de zaterdag, 30, 30 kaarten ja. voor de vrijdag. Dus ja. spoed naar de Bruna. Ja. Uh, wij wensen jullie heel veel plezier volgende week. Dankjewel. Heel erg bedankt. En zeker tot kijkers. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. To your eyes, I see the sunrise The light behind your face helps me realize. We we'll sleep and sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours, and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind.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 Did see the Alweer. En uh, inmiddels is aangeschoven aan de tafel Marianne Rebel. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En Goedemorgen. Marianne Rebel, die kennen we natuurlijk allemaal van, van de kunst. En die doet ook veel voor de kinderen. En de kinderkunstlijn gaat binnenkort weer beginnen. Ja. We zijn eigenlijk al in oktober begonnen met lesgeven. Ja. En dan vervolgens moeten we rekening houden met vakanties en dergelijke. En twee weken geleden uh, zijn de laatste kinderen... Uh, bezig geweest met hun bankjes en schilderijen. Dus het is altijd wel een, uh, een heel project wat je instart. Ja, ik zag wel weer de eerste bankjes met uh, vleurige, uh, fruitige kleurtjes beschilderd. Uh, op op uh, Facebook hoop ik. Uh... Op de site, want ze staan nog niet. Hè. Ze worden pas um, 18 april onthuld op Boulevard Bernard. Uh, ja, ja, ik bedoel de bankjes die... Uh, waarschijnlijk de van veldjes. de vorige keren op de feltjes. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dat is dezelfde stijl waarschijnlijk die uh, de bankjes dan krijgen. Is, ja, het, uh, maar het thema varieert heel erg. We hebben dit jaar het thema gekozen... Verbeeld je droom. Moet je je voorstellen dat je in je theorieles... Die je voorafgaand uh, geeft aan de schilderlessen... Ja. Dat je kinderen tussen de tien... Um, jonge leerling, oudere leerling, elf en half, twaalf... Nou ja, elf en half... Uh, in de groepen 8 al moet vragen, verbeeld je droom. Ja, dat kan heel moeilijk zijn, want iedereen wil natuurlijk ruimtevader of voetballer worden. <laughs> ja, maar het is ook op een schilderij van 40 bij 40, het ontwerpen van verbeeld je droom, best wel angstig. Want ze staan je een beetje aan te kijken, dus je helpt ze in die theorieles helpt je zo een beetje op gang. Van hebben jullie een ideaal? Hoe zien jullie de wereld? Wat wil je later graag worden? Um, wil je met paarden of honden of chirurg of tandarts? Of wil je naar een derde wereld helpen? En, en die insteek geef je. Waaronder zij um, drie dagen hebben om een schets te maken. Nadenken, schets maken. En dan vervolgens komen ze op de vrijdagochtend met de stal... Uh, schilderen. En dan moeten ze hun uh, schets schilderen op een doekje. Laat me een keer raden. De meisjes hebben heel veel iets met paarden. Totaal niks. Ah, nee. Je zit er helemaal naast. Helemaal niks. Nee, nee, ik gooi even wat open. Gooi wat nee, het, is, het, het zijn echt kinderen van de 21ste eeuw, zou ik maar zeggen. Het merendeel van de jongens wil uh, voetballer worden. Een stinkend rijk. Dat, dat zit aan elkaar vast. Ja, ja dat zit echt, echt aan elkaar gekoppeld. Dus niet zomaar bij de SV. Nee, gewoon echt bij Barcelona en noem het ook. En helemaal gevuld raken. Vrouwen, jammer. auto's... De SV wordt kampioen vanmiddag. Maar daar hebben ze het niet over. Nee. <laughs> en de meiden... En dat is weer... Uh, de media van deze tijd... Wat heel, opval, heel erg opvalt is... Vlogsters... Uh, kledingontwerpsters... En dat op de internet verkopen. Ze ontwerpen dus ook een site... Ze ontwerpen hun eigen kledingmerk. En ze hebben uh, studio's ingericht waarin ze vloggen om hun producten aan de man te brengen: geld verdienen. Het gaat, het gaat leidelijk om het geld dus. En een aantal mannen, jongens, <lacht> die hebben een heleboel doktoren geschilderd met witte jassen aan. Waar de euro's um, uit hun zakken komen. Want die doen alleen maar aan vergroting van billen en borsten en neus en horen en lippen. Die willen alleen maar rijk worden met uh, plastische chirurgie, zou ik dus, maar zeggen. Dus er zit niet, geen enkel ideaal tussen. <lacht> ja. Ja, dit is het merendeel. Die moet je zoeken met een lampje alleen. Nou, ook weer niet. Want dat is wel leuk als je die speurtocht inzet... om die schilderijen uh, te bezoeken. Er zijn 42 winkeliers die hun uh, oh ja. um, winkel hebben... of hun etalage beschikbaar hebben gesteld. Bij de een staan ze in de etalage... bij de andere in de winkel zelf. Door ruimtegebrek of dergelijke. En uh, daar zie je een aantal... Uh, fantastische kinderen die uh, de derde wereld uh, heel graag willen helpen mm -hmm. door middel van ja zeker en een heleboel jonge architecten echt die ontwerpen boomhuizen uh, allemaal huizen met zonnepanelen uh, waterhuishouding heel erg goed over nagedacht. Met het opvangen en het weer recyclen om te gebruiken voor, voor de het een de en ander. Nou, die duurzaamheid. Ja, dat is, dat is een dingetje. En wij hebben ook bedacht eigenlijk, en ik weet niet of we het traject kunnen um, vervolgen, maar ik denk het wel. Om dat maar eens voor volgend jaar in te gaan steken. Hoe denken jullie over recyclen, duurzaamheid en wat doen jullie er zelf aan? Um, daar zijn we over bezig als team, crew, om te kijken of we die insteek kunnen maken. Want het was wel hartstikke leuk om die gasten hun eigen <kuggen> huis te zien ontwerpen <kuggen> om toch met dat milieu bezig te zijn. Dus er is nog ongelooflijk veel hoop. Ja, dat ligt er een beetje aan hoe dat percentage ideaal en, gro en grootverdieners is. Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ze er zijn. Ja. En het zijn pareltjes... Die we dan maar koesteren. Dat moet je ook zeker niet. En hoe leuk is dat? In een groep 8 vertrekkende naar de middelbare school. Die zijn twaalf, 11 12. Ja, zoiets. Ja. Jonge leerling, wat ouder, leerling, ligt er al wanneer ze jarig zijn. Dat die daar al gewoon mee bezig zijn. Het is toch winst als je dat eruit kan halen bij zo'n kind. Ja, en dan visualiseert ze het kinderkunst... visualiseer dat ook team. nog. Dat is natuurlijk ah, wel leuk. Ja, die, ik ben alleen maar zielsgelukkig. gelukkig. En de hele, hele, hele crew, die is gewoon helemaal blij als je naar die kinderen kijkt. Ja, de, de, de winkels, hè? de veertig schilderijen. Ik, eigenlijk wil ik nog even terug naar het begin, want ja? je hebt het over oktober. Beginnen we, hè? Ja, dan ga je, naar, dan ga je naar de scholen. Ja. Uh, daar leg je dat voor. En wanneer ja. beginnen ze dan met, met, met schetsen? Uh, ik heb een theorieles van ongeveer twee uur. Soms loopt het uit, want ze zijn heel erg um, leergierig. En je hebt um, maar een uur. Maar ik maak er altijd een soortje van om het <laughs> zo lang mogelijk uh, te rekken. Ja. Um, dus ik begin om 1 uur en ik stop om half 3, of iets voor half 3, echt geweldig. Dan krijgen ze de opdracht mee om in die uh, drie dagen te schetsen, bedenken, schetsen. En dan die vrijdag in diezelfde week komen ze om half 9 naar het museum. En, en de, daar de, zitten de, ze... En uh, waar praat je dan in april? Of in april? Nee, nee, dat is meteen in die, ook in die oktober. Ja, okay. Als ik okay, in ja. oktober... Ja, omdat we nu al in april zitten. Ja, maar wij hebben zit. vakanties. Ja, meer de en, en De scholen die zijn gigantisch druk bezet met uh, leermateriaal. Dus wij mogen nog steeds onze handen dichtknijpen. Dat ze ons nog steeds met open armen ontvangen. Omdat het nodig is, omdat het niet meer is op school. Nee, ja, dat... Daar wringt misschien het schoentje wel, want uh, uh, jullie brengen, ik wil niet zeggen handelbaarheid, jullie brengen kunst. Terwijl ook het omgaan met, uh, met, met, met penselen, potloden. En, dat was vroeger wel op school. Ik heb wel tekenles gehad. Ik ook. Ja, maar dat is. dat is. Is dat nou, nou een beetje weg dan? Nou ja, nou, het, het, is, het heeft geen prioriteit. En misschien dat, dat de... ik. Heb... Bij dat... de ene school misschien wat meer als bij een ander. Maar er is een enorme werkdruk hè, hmm. voor uh, de leraren en leraressen. Om te zorgen dat ze goed van de, of de, uh, ja, ja. de scholen afkomen. Om vervolgens door te gaan naar het hoge, uh, hoge onderwijs. Ja. Goed, de schetsen zijn binnen. En dan uh, praat je uh, januari, februari, maart voor uh, het museum. Ja, je, vanaf groepen? oktober, november, december, nooit, half januari beginnen we dan weer en hebben we zeven scholen gehad, of zeven klassen zeven gehad. Zeven groepen gehad? Ja, van uh, groep acht. Dan is het uh, deze week, vorige week, en dan kijk je over het alles heen en dan ben je tevreden? Ja, want ik neem ze allemaal mee naar huis. Dan moet je gaatjes boeren, ringetjes uh, schroeven, ophangsysteemtje op, uh, uh, maken. En dan vervolgens deel ik ze in uh, voor de desbetreffende winkels. Want het is leuk om iets te hebben in je zaak <coughs> wat, uh, ja, wat een beetje hmm. past. En dan ga ik ze uitrijden. En dan doe ik een rondje dorp. En dan uh, ga ik op mijn bankje zitten janken van trots. Uh -huh. Over bankjes gesproken, die zijn er ook. Ja. Ja, alle um, groepen hebben ook een bankje geschilderd. Dus de hele groep schildert één bankje. Er worden schetsen uitgezocht op die vrijdagochtend. Die geschikt bevonden worden om op een bankje over te zetten. En de groep doet dat? Twee of drie kinderen. Nee. Anders wordt het een zootje. <laughs> ja. Wat zijn nou het criteria daarvoor? Uh, originaliteit. Uh, echt de droom verwezenlijken voor voort en passend in het geheel waar de bankjes geplaatst uh, gaan worden. Dus een schets van de KNRM-boot komt er meestal wel op. Uh, nou, die hebben, die hebben we wel gehad, omdat kinderen ook heel graag uh, dat gedeelte... Dat weet ik, dat heb ik gezien. Ja, dat gedeelte uh, willen verbeelden, alleen dat was deze keer de opdracht niet. Nee, dat moet, ah, het moet echt met de opdracht zijn. Ja, dat is wel ja. eigenlijk de bedoeling. Want anders heeft zo'n theorieles ook niet zo echt veel nou ja, zin. Maar als, als zo'n zo droom van zo'n kind is de schipper te worden van een KNRM-boot. Ja, maar dan die wel ze droom Ik kan er ik, een goede draai aan geven. Ja, voor. Cor, ik snap, snap waar jouw passie ligt. Maar dit jaar hadden we niet de kinderen die die droom wilden verwezenlijken. Okay. Maar dat komt ongetwijfeld nog wel een ja. keertje voorbij. Nou, nou, nou, kijk jij het is natuurlijk toch bij bijna die... K&RM dag. Daarom, daarom. Daar, daar hadden we het toch net over in de pauze. Ja. <laughs> um, nou, nou zie je natuurlijk al die kinderen uh, uh, die tekeningen maken. <coughs> Komt het dan wel eens voor dat er, dat er één of twee kinderen bij zitten met een absoluut unieke tekenstijl? Ja, absoluut. En, een, absoluut. En, een, uh, ga je daar dan mee verder misschien? Met die... uh, nou, dat is aan het kind zelf. Je kunt... Um... Uh, een kind op zijn uh, schouder kloppen en zeggen van... Ik zou heel graag even vijf minuutjes met je willen praten. Uh -huh. Want dat is um, best wel een dingetje. Kinderen vinden dat meestal ook niet heel erg fijn. Um, en dan ga je uh, uh, praten over het fijn dat hij zijn lijnen en zijn contouren... Uh, het onderwerp heel goed uh, heeft geplaatst. En of die daar misschien in de toekomst aandacht aan zou willen besteden om dat te perfectioneren. Um, geef je mee. Dus we, we zijn best wel heel erg bezig om die kinderen ook te monitoren. Hè? Het was eigenlijk, verleden jaar was het zo, en dus, ik zou het niet al te lang maken, anders ga ik weer... Ik ga lekker um, Moet je voorstellen dat je kinderen uit uh, Duinroos, voorheen Beatrix uh, school, Nicolaas school, uh, krijgt. En dan zit je van kinderen in Noord. Die scholen zijn perfect, kleinschalig, worden prima begeleid. Daar heb je een paar kindjes tussen zitten, die net in Zandvoort komen. En uh, van asielzoekers, uh, medeburgers, ik weet ook niet hoe ik dat anders moet zeggen, zonder Status iemand te houders. kwetsen, of whatever. whatever. Mensen. Nou, dat is vanzelfsprekend. Maar ik bedoel, om aan te geven... die schildert op een gegeven moment het kindje... Uh, schildert die een, uh, een kerk... met een heel groot kruis middenin... en voor de rest alles pik, zwart, donker, bruin en blauw. Dan ga je zo'n kind... Ga je, ga je naartoe, die koester je. En vraagt wat de betekenis is van zijn ontwerp. En dat je dat een beetje somber vindt. Misschien dat er een wat lichte wolkje in zou kunnen om het drama niet zo uh, mm -hmm. uh, aan te geven. Aan de andere kant zegt zo'n kind dan tegen je. Ja maar juf, um, ik, ik ben gevlucht. Met mijn ouders. En het was alleen maar donker in mijn hoofd. Oh. En ik schilderde deze kerk. Omdat als ik later groot ben. En heel veel geleerd heb. En heel erg knap ben. Dan ga ik terug naar mijn land. Om vervolgens in een kerk uh, te prediken met mijn mensen. En daarom is mijn schilderij donker. Omdat het donker in mijn hoofd is. Hoe... Mooi is dat. Om dat te mogen ervaren. En zo kan ik een heleboel voorbeelden uh, opnoemen. Want is dat dan een pareltje? Moet het kind verder met kunst? Nee, dit is een pareltje. Omdat het wat zegt over het kind. En dat doet schilderen met een kind. Het komt zo uit het diepst van hun ziel. En dat geven hun handen weer. Dus het is een zegen dat we dit mogen doen. Nou, dat lijkt mij ook, maar uh, jij doet dat niet alleen, want ik zit zo even te rekenen. En ik zeg al constant een, uh, we. Ja, dat weet ik wel. Maar ik wil best wel graag weten wie, er dan wie we dan allemaal zijn. Nou, Heerle Jansen je... en, uh, en ik hebben het project opgezet, ja. 15 jaar geleden. We hebben het vier jaar, hebben we het uh, low budget uh, kunnen doen met een oude bijdrage van de Oranje School Want die, uh, Tom Bavink heeft ons toen gevraagd. En vervolgens kwamen er andere scholen met mailtjes of uh, faxen toen nog, geloof ik, of zo, weet ik veel wat, van waarom hebben wij dat niet? En toen zijn we gezamenlijk besloten met uh, een uh, programma naar de wethouders te stappen, toen de tijd, elf jaar geleden. En gezegd van nou, dit is ons gevraagd, kunnen wij alsjeblieft... Um, een sponsorbedrag, of in ieder geval subsidie krijgen. om alle scholen. dat we dat uniform krijgen. Ja. Nou, dat is uh, neergelegd bij het schoolbestuur. En uh, dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. want jullie en ik hebben de blaren op ons tong moeten kletsen. <lacht> constant. En uiteindelijk is dat gelukt. En nu is dat gewoon uh, niet meer weg te denken. in principe, want die kinderen hebben dit echt keihard nodig. Ja, Even. Een model voor Informing. Juist. Dankjewel. Cor. Ja, jullie, jullie hebben er met z'n twee opgezet. En dan zit ik nog steeds met een heleboel kinderen in mijn hoofd. Ja. En die worden toch ook nog begeleid door een heleboel vrijwilligers, neem ik aan? Ja, ja. Een grootste uh, groep. Eigenlijk heel klein. heel klein. We zijn begonnen... Uh, Hil en ik. En we hebben toen steun gekregen van Rob Bossink. Rob Bossink maakt uh, de site. Rob Bossink verzorgt posters. En um, de site... kinderkunstlijn.nl... Daar, daar verdient wel wat meer aandacht voor vind ik persoonlijk en ook alle eer aan Rob Bossink want die komt elke keer foto's maken en elke keer vernieuwt hij die site weer dus uh, alle eer voor Rob en dan vervolgens hebben we Aaltje Vink en Emmy Stobbelaar en Trace P van het circuit. dat is onze verftafelmoeder uh, en heerlijke broodjes achter, uh, <laughs> achteraf die we mogen nuttigen uh, en we hebben wat uh, losse, we losse mensen die we in kunnen zetten. Diana Wanders en uh, Astrid Hollies. Dat als de anderen niet kunnen, in ieder geval we backup systeem ja. hebben. Maar in feite werken we ons helemaal het apensuur met een heel klein team. Maar het, het, het brengt veel voldoening hoor ik. Ja. Want uh, je zit echt uh, te stralen van ik ben echt super trots ja. op dat ik het, het gebeurd is. Ik als, ja. als jullie de aandacht aan besteden, dan vind ik dat voor de crew en heel en ik... Zo ongelooflijk uh, fijn. En laten we wel wezen. Ik moet ook gewoon de veer in de reed steken van Gert Tonen. Want die heeft ons altijd ondersteund. Ja. Dus bij deze een dikke pluim. Mooi. Veer zal ik dan maar ja. niet meer gebruiken. <laughs> maar de opening van de bankjes. Dat dat ik dat je is, dan over dankjewel. dankjewel. <laughs> de opening van de bankjes is aanstaande woensdag. Uh -huh. Om 12 uur. We hebben de, uh, dat is de 18e. Dan openen we ter hoogte van um, Talassa Ahoy, afslag 19, op Boulevard Bernard. Daar worden de zeven bankjes worden die uh, onthuld, zou ik maar zeggen. En ik heb net vanmorgen te horen gekregen dat Fish Moor een bakje... Uh, Vishapjes uh, uh, met saus. Dat is een hele mooie locatie sponsoren. om te ja. <laughs> ja, omdat de kinderen om 12 uur uit school komen. Die hebben nog niet gegeten. Dus die krijgen dan een bakje van die visstengeltjes. Uh, dus, nou ja, hoe gelukkig kan een mens zijn? Nou, zeker. Uh, Kleine dingen maken de mens gelukkiger. Absoluut. Dus ik roep iedereen echt op. 18 april. 18 april. 12 uur? 12 uur is de opening van een serie fantastische banken. En daarna, na de opening, is ook niet onbelangrijk, is de spin-off van dat gebied bij Bouwers. Waar we dan de eerste spuitbussen tegen aanzetten als start zijn. Om dat gebied tijdelijk tot 2020 een wat beter aangezicht te geven. Oké, okay, nou dan weten uh, we <laughs> het hele programma. Het laatste stukje dat wist ik nog niet, maar het eerste stuk wel. Uh, het ziet er ook niet uit, dus ik wens jullie heel veel plezier met het uh, vol schilderijen. Het wordt van altijd al beter als dat het was. Dat is, is, al doe je er maar een witte plank voor, wordt het al beter. Het is een beetje grauw nu. Maar goed, de samenvatting was 18 april, 12 uur, ter hoogte van Talassa. Ja. Alle kinderen komen, alle ja. volwassenen komen en iedereen ja. die het leuk vindt mag ook komen. Heel graag. Heel graag. Marjan, bedankt voor je komst en uitleg. En ik wens je volgende week heel veel plezier. Ja. Dank jullie wel, jongens. Dank, wel. Dank jullie wel. Marianne Rebel die uh, helemaal blij wegloopt. Want ze heeft al dit nieuwe idee opgedacht in de pauze. Um, in de voor de volgende vol vol bankjes. Voor de volgende bankjes, ja. Er zijn er niet zoveel meer over. Dat, uh, nou, als je goed gaat kijken. Je kan nog helemaal naar de zuid. Je kan nog helemaal naar de noord. En Peter uh, Tromp heeft de bankjes geteld. Ik, ben, uh, ik heb wat meer tijd tegenwoordig. Dus, en ik heb uh, last van etalagebenen. En dat is heel lastig. Dan moet je heel veel lopen. Dus ik wandel bijna iedere middag. En dat doe ik het over de boulevard. En dan kan ik ongeveer twee strandtenten snel wandelen. En dan trekt het erin. En dan pak ik zo'n bankje. En dan zit ik heerlijk. Moet je de volgende keer even vertellen hoeveel, ja, hoeveel bankjes je nog hebt? Nou, echt heel veel. De hele boulevard staat er vol mee. En ik denk om de 100 meter dat er een bank staat. Ja, dus voorlopig dus. valt er nog wel wat te schilderen. Ja, hoor, zat. Bankje oh, zat. bij jou voor de deur. Ja, ook nog. En sponsors. Een bankje bij jou voor de deur. Uh... Bankje bij mij voor de deur zou ook nog kunnen. Ja, want de bankjes op het raadhuisplein. Dat geeft nogal een probleem straks, natuurlijk, met de nieuwe indeling. Alhoewel, als de Raadisplein echt nieuw ingedeeld wordt, ja. ...zoals als uh, waarschijnlijk het eerste punt wordt van onze nieuwe coalitie straks. Die moet zorgen dat ze een uh, uh, vastomlijnd plan hebben hoe ze nou met evenementenpleinen omgaan. Ik heb dat wel eens eerder gemeld. In gesprekken met de wethouder, de vorige wethouder, uh, uh, meneer Kuipers, Economie Toerisme. Wees ons erop in overleg met OBZ Ondernemersbelang en Zandvoort van jongens, uh, we hebben prachtige pleinen, we hebben heel veel evenementen en uh, dat duurt eigenlijk van begin april tot eind oktober. Daar moeten we heel zuinig en heel trots op zijn dat we dat met z'n allen presteren, maar we moeten natuurlijk wel uitkijken dat we nog wel plekken overhouden waar die evenementen gehouden kunnen worden. Met andere woorden, Badhuisplein is straks vol. Nu het Raadhuisplein vol, dat gaat toch wel een beetje een probleem worden. Ja, je ziet uh, dat de grote evenementen uh, zich toch afspelen op het Raadhuisplein. Op het Raadhuisplein, de, grote, de, de, de ijsbaan als eerste natuurlijk. Maar ik doe heel veel zaken met Engelse scholen die mij in het uh, Die maand, komen met, januari, met, februari, met, met 40 man. Die komen met 40 man, die komen met 60 man. Ja. En, uh, dat was je dan, niet allemaal in het hockey? Nee, en uh, als je dan ziet, er komen twee bussen aanrijden met een partij instrumenten van heb ik jou daar. Dat wordt in een half uur tijd wordt dat opgezet. Dan hebben we nog de mazzel dat we dat tot nu, ik heb er nu al twee of drie gehad. Uh, dat gebeurt bij Albert Heijn en bij mij voor de deur. En daar, dat kan ook nog wel, dat kan ook nog wel. Maar het is geen ideële situatie nee. natuurlijk. En We krijgen straks natuurlijk ook problemen met de ijsbaan. Hoe dat ingevuld moet gaan. Ja, dat, worden. Is, uh, <tus> dat is wel jammer. Maar... En, uh, uh, het is jammer, want het is heel centraal, dat raadhuisplein. Dus ik denk toch dat de raad toen tijd, een aantal jaren geleden met het instemmen van de plannen om dat te koop aan te bieden, dat stukje grond. Dat, dat is... is niet zo erg, maar dan hadden ze eigenlijk meteen een tweede uh, vraag moeten stellen aan het toenmalige college. Hoe gaan we dat plein dan invullen? Maar Peter, er wordt nu ook over gegrondst. Gegonst. Ja. Ja. ja, natuurlijk. En ik denk dat de lobby van de ijsbaan een hele sterk is. Daar mogen we heel blij mee zijn met al die vrijwilligers. En die echt wel wat in de melk te brokkelen hebben. En ik denk echt dat het college ook met een probleem ziet. En het probleem ook ziet. Om daar te kijken of daar een oplossing voor is. En maar wij weten uh... de oplossing wel. Maar er zijn ook andere nou, dat... partijen die daarin uh, een stem in hebben. Dat is een, Want... een beetje de grap. Want... Als je door het dorp loopt en je staat uit op dat plein, dan word je uh, door diverse mensen aangesproken. Ja. Dan vind je van? en moet het niet zus, moet het niet zo. Maar uh, er schijnt al een plan te liggen, dus dat zou gewoon uitgevoerd kunnen worden. Mits de derde partij in deze, en dat is een hele belangrijke en ook een partij die heel veel te zeggen heeft, uh, Connection. NZH heet het natuurlijk. Ja, je moet die bus, uh, die bus Het gaat om die bus. En uh, uh, wat ze nu hebben gedaan, en ik heb daar vanaf het begin af aan tegen geageerd. Vanwege het feit dat we eigenlijk best wel een heel mooi paviljoen hebben. Wat heel netjes onderhouden wordt. Ik kan niet anders zeggen. Ik vind het nog steeds een plaatje. Het ziet er prachtig uit. Alleen, het wordt niet meer gebruikt. En waarom wordt het niet meer gebruikt? Om met. De uh, laatste uh, uh, verbouwing van Albert Heijn en dergelijke. Die bus een hele andere route heeft gekregen. En het plein gebruikt om te keren. Als de bus drie, vier keer in een uur dat plein gebruikt om te keren. kan je daar geen te houden. Zo makkelijk ligt het. Ja. Het kan wel, maar ik krijg geen toestemming om dat te doen. Uit oogpunt van veiligheid zetten... Nee, want dan en... moet je die halve rotonde afsluiten. Dan moeten we die halve retonde afsluiten. En dat zijn dus de nieuwe tekeningen nu. Om die halve rotonde af te sluiten. En dan gaan we ook weer kijken hoe de bus dan moet rijden. En dan komt de straat, de grote krocht weer in beeld. Om die weer terug te brengen naar de oude situatie. Zijn de twee richting. Zouden de ondernemers het uh, dat willen toe? Toe. Ja. Ik heb al uh, uh, bij alle ondernemers op de krocht gevraagd hoe het zit. Die brede stoepen. ...zijn prachtig, lijken prachtig... ...op het moment dat het glad ligt... ...het zijn nou golfbanen... ...en wat gebeurt er op de, op de stoepen? Er wordt meer op gefietst door brommers... ...door fietsers, door scooters, door alles... ...dan dat er opgelopen wordt. Ik heb situaties meegemaakt bij mijn winkel... ...dat de mensen die met hun boodschappen... ...de winkel uitkwamen, bijna omvergereden werden. Mm. Dus dat is lastig... ...dus die stoepen moeten gewoon smaller worden. En, uh, Verlies en je dan parkeerplaatsen? Dat... Ja, dat doen we. En... Uh, ik ben voorzitter van de ondernemersvereniging en ik stel mij op het standpunt dat wij met z'n allen bewoners en ondernemers in dit dorp moeten zorgen dat die parkeergarage op een betere manier gevuld gaat worden dan dat die nu is. En dan spreek ik ook uh, uit het oogpunt van uh, belastingtechnische maatregelen en dergelijke. Uiteindelijk moeten wij als inwoners het tekort van de uh, parkeergarage is betalen. En uh, hoe, be hoe voller je zit, des te beter het is. Daar helpt dus ook bij dat je zegt van, we gaan de krocht gewoon uh, aan één kant laten parkeren en aan de andere kant niet. En dan, en dan dubbel, twee, dubbel in en uit. Ja, en dan zo'n mooie strook in het midden met leibonen, bomen. Die groeien hier niet, hè, leibomen. Jawel. En ik zeg, ja? Ja, ja, Omdat... in de Kruisstraat staan ze dinnen toch al maar hier. Nee. En dan vanaf uh, de Hogeweg de uh, Grote Krocht in en vanaf het uh, uh, Raadhuisplein de Grote Krocht uit. Of andersom, dat maakt niet zoveel uit. Maar dan een mooie strook in het midden. Kan je ook nog fietspaden maken. Uh, in het midden? Ja. Nee, uh, aan de zijkanten. Rooie. Rooie banen. Kijk... Maar niet allemaal. Als je, het het de al bij je te besluit brengen. aan één kant parkeerplekken weg te halen en je gaat terug naar een normale breedte van stoep, heb je in de krocht gewoon een ontzettend brede straat. En die straat is zo ontzettend breed dat dat makkelijk kan. Ja. En aan één kant parkeren en gescheiden fietsbanen en twee apparterijbanen voor het. Kun je aan. daar al. Um... Mee bezig in de politiek of in het nou, plan? Binnen het OBZ is er al. Uh, uh, Wordt er over gesproken? Wat gesproken. Waar we mee te maken hebben nu is. Lastig, Want uh, ja, in januari ligt alles stil en worden er geen beslissingen meer genomen. En voordat we verder zijn, zijn we een half jaar verder. Als we dat al redden, zou, zou, dat, een, september kunnen zou dat een initiatief van het OBZ kunnen zijn. Uh, wij willen graag dat het krocht breder wordt. Wij willen graag dat het Ja, ja. wordt. Ja, maar maar dat, dat, heeft... dat gaat ook uh, als plan naar de raad, denk je? Ja, want het heeft uh, uh, twee grote voordelen. Aan de ene kant kan je dus zeggen van we gaan naar het raadhuisplein aanpakken En we gaan er weer een evenementenplein van maken zoals het was. En aan de andere kant heb je dan de kocht daarbij nodig om dat te effectueren. Dus de nieuwe coalitie is al heel blij met het feit dat ik bijvoorbeeld als voorzitter van de OVZ zegt. Van de ondernemers op de kocht heb je geen last. Want die zijn er een voorstander van. Dat werkt natuurlijk al een stuk makkelijker. En je slaat daarbij twee vliegen in één klap. Ja. Goed, tot zover. Oh, had je er nog wat over? Nou, gekroft? ik had nog één ding, ja. dingetje dat ik jou graag wilde vragen. Um, die muziekkoepel die daar nu staat. Ja? De de de zegt van, ja, die wordt Ja, hoor. <laughs> ja, muziekkoepel noem ik dat ding. Staat die dan nou echt wel op de goede plek? Want dat heb ik me altijd afgevraagd. En jij... De geleerden misschien... zijn het daar niet over eens. Nee. 50 als we een enquête gaan houden, vindt 50 van de zandvoters dat die prachtig staat. En de andere 50 zegt weg met dat ding. Dat zullen we nooit eens worden. Waarom is je daar toen de tijd neergezet? Omdat het een soort afscheidscadeau was aan burgemeester van Rijden. En die stond erop dat hij voor het stadhuis geplaatst ja. zou worden... Dat is de reden dat het eigenlijk gebeurd is. Staat hij goed? N nee, op het moment dat hij uh, nu niet gebruikt wordt, zoals hij nu niet gebruikt wordt, staat hij niet goed. Moet je zeggen, dan moet er een andere locatie voor kiezen. Als je straks een situatie krijgt dat het raadhuisplein wel aangepast kan worden, gaat hij ingaan. Een kwartslagje draaien. Een kwartslag draaien. Ja, ik zie dat ook wel. En ik ga daar uh, gewoon 30 concerten houden in een, in een jaar tijd. Nou, jij niet hoor. Nee, maar goed. Ik ga georganiseerd. <laughs> nee, want er dan waren namelijk een aantal mensen die ik al gesproken heb. En die zeiden: van ja, hij zou misschien beter kunnen staan op het podium. Voor het wapen of het gasthuisplein. Ja. Gasthuisplein, nou ja. dat is ja, ja, een... ja, die, die, die discussie zal je wel blijven houden. En ja. uh, ik denk dat je dat moet laten afhangen. van als je het eventueel wil gaan herinrichten. Ja. Dat plein dat je er dan ja. zelf over moet gaan praten. Dus want dat, dat, dat weer... podium, dat zie ik ook niet zo echt gebruikt worden. Ja. We zijn gelukkig weer een hele gezonde gemeente. Ja. En uh, ook voor dat soort... Uh, en, uh, ik uh, probeer altijd te zeggen van... Uh, heren, wethouders, niet alleen de boulevard. denk ook om het dorp. Nou, gasthuisplein is daar een mooi voorbeeld van. En ik vind ook dat uh, uh, uh, straks de nieuwe coalitie daar ruimte voor in moet maken. Wat ze met het plein aan willen gaan doen. In een breedse raadsprogramma. Maar we gaan nu even over, over muziek. Om. Ja, inderdaad. Ja, als wij jou niet oh, ja, laten dan stoppen als voorzitter van allerlei verenigingen... Ja, al heel dan, uh, van mee. dan zitten we weer. Maar ja, het is, het is toch even leuk om, ja, uh, om erover precies, te praten. Ja, want het, ja. het, het leeft wel. Uh, ja. Omdat uh, een nieuw gebouw komt er. Wat moeten we nu? Ja. Een aantal evenementenorganisatoren zitten daarmee. En uh, ah, we gaan zien wat er voor komt. Maar, maar dan, begonnen we ook mee natuurlijk. En het heeft ook alles ja. met muziek te maken ja. natuurlijk. Ik woor ontzettend gekort in mijn mogelijkheden om al die Engelse bands die schoolbands ja. die in de zomermaanden ja. komen, om daar die voor een podium te voorzien. Ja. Dat maar is ja, ik echt, vind het Gastelijsplein wel een mooi podium. Ja. <laughs> die heeft een mooi podium. Maar morgen is er ook een mooi podium en dat heet Kerkpleinconcert. Ja. Herman Rauw Wilma Broeder. Herman Rauw is een jongen uit de streek, uit Amsterdam, de Zaanstreek. Herman Rauw is volgens mij al uh, in de vijftig doet heel veel dingen, doet echt heel veel, is een muziekman uh, uit een pop, maar uit, uh, van grote hoogte doet echt uh, ontzettend veel, maar speelt vooral heel mooi piano, we hebben hem uh, twee of drie jaar geleden een keer gehad, toen heeft hij voor zichzelf gespeeld, hij speelt nu morgen met zijn beste vriendin en dat wordt echt een uh, hoofdzakelijk een Quatremin uh, uh, recital. Quatrement betekent dus samen aan de piano met vier handjes over elkaar, door elkaar, onder elkaar spelen. En uh, werkelijk prachtige stukken. Er zijn hele beroemde componisten geweest in uh, de 18e uh, eeuw en 19e eeuw die stukken hebben geschreven speciaal voor vier handjes op de piano. En dat uh, wordt morgen allemaal uitgevoerd. Ik en dan moet je denken aan Brahms, aan ja. Debussy, Borodin... Uh, uh, Piazzola, Daar sluiten we mee. Prachtige muziek. En dat gebeurt allemaal op één vleugel. Het gaat wel van uh, heel oud naar, naar een beetje uh, ja. 1960. Ja. ja, precies. Dus dan en ga je weer naar... Piazzola, uh, is, uh, ja. daar sluiten we mee af. Dus hij neemt uh, ze allemaal mee. Hij gaat uh, 18e, 19e, 20e eeuw uh, uh, neemt hij mee. En is, dat, is dat niet heel... heel uh, Vermoeiend om al die stukken maar te blijven spelen? Nou, in zover is het. Ze hebben spreek. voor de pauze al drie stukken te spelen. Ja, en uh, ik heb me laten vertellen waar het om gaat maar is timing. En uh, dan moet je heel veel. Met elkaar spelen en heel lang oefenen, wil je een stuk te ja. goed in hebben. Wanneer sla je de toets op het, op het juiste moment aan? En ja. praat je over tiende van seconden praat je gewoon. Dan moet je wel uh, anders op goede uh, nou, lijkt hem, hem Het, uh, het lijkt niet moet... alleen maar leuk spelen, maar je moet ook nadenken en kijken wat ernaast je ja, gebeurt. Precies, en je moet op het juiste moment je rechterhand omhoog doen, omdat de linkerhand de eronder de de er komt. Ja. Ja. En uh, uh, dat is altijd. Uh, het is ook heel leuk om te zien. En onze vaste gasten die weten het al. Als we piano recites halen. Uh, uh, moet, je je voorin, moet je voorin zitten. Ja, en dan gaan ze aan de linkerkant zitten, want dan kunnen ze op de handen kijken, weet je wel. En uh, dan dus zit de linkerkant altijd beter bezit dan, <laughs> dan de rechterkant zit. Het dus scherm schermpannen en een camera. Ja, precies. Ja, precies. Ja. En het is uh, nummer 4 dit ja. jaar. En ja. uh, normaal doen we het altijd op de tweede zondag in uh, de maand. En volgende maand gaan we naar 6 mei toe, omdat we dan iets heel speciaals hebben wat we in de 18 jaar dat we het al doen nog nooit gehad hebben. We hebben een uitnodiging gekregen van een orkest uit Londen, die hier heel graag een concert willen geven. Dat zijn, schrik niet, 60 mannen en vrouwen die een weekend naar Zandvoort komen om speciaal voor de Stichting Klasse Concerts in de protestantse kerk op 6 mei... een concert te geven. Blijven hij... dan ook 5 euro? He? Ja, echt waar. Want zij zijn gesponsord... door iemand uit Engeland. Aha. Een meneer met heel veel geld... Die dat orkest in het jaar en dag al sponsort. En zij gaan eigenlijk voor het eerst nu met z'n zestigen de plas over om in Nederland een concert te geven. Oh, dat is in Zandvoort. Ja, en dat is in Zandvoort. Dat is wel geweldig. Dat hebben we te danken. 6 mei hè? 6 mei. 6 mei. Dat hebben we te danken aan een Engelse dame die hier in Zandvoort woont. En die uh, vriend is van de Stichting Classic. En die het fantastisch vindt dat wij dat doen. Mooi. Dus op 6 mei horen jullie... Maar eerst Meer? morgen. Want uiteraard komen we daar nog wel een keer op ja. terug. Morgen om drie uur gaat de kerk open, niet, maar die gaat om half drie open. Toegang 5 euro nog steeds. Piano recital En iedereen is van harte welkom. Zoals Peter, altijd. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Graag gedaan.